Drie uur door Almegens met het NOS-journaal. De Nederlander Jan Zijbrand is niet voorgedragen... om het centrale bankentoezicht van de Europese Centrale Bank te gaan leiden. De ECB heeft Danielle Nui uit Frankrijk naar voren geschoven. Zij moet zich volgende week in het Europese parlement presenteren. De parlementscommissie moet de voordracht dan goedkeuren. Eind volgend jaar neemt de ECB het toezicht over... op de 130 grootste banken van de eurozone. Dat toezicht is nu nog een taak van de nationale banken. Jan Seibrand werd genoemd als mogelijke kandidaat voor het voorzitterschap. Hij is ruim twee jaar directeur bij de Nederlandse Bank... en belast met het toezicht op banken. Noé heeft dezelfde functie bij de Bank van Frankrijk. De man die gisteravond in Parijs is opgepakt... in verband met de schietincidenten van de afgelopen dagen... wordt daar nu ook officieel van verdacht. Hij werd aangehouden in een auto in een parkeergarage... nadat hij daar door een passant was herkend. De man was half bewusteloos, mogelijk na een overdosis medicijnen... Hij werd direct in verband gebracht met de incidenten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 Noorden houdt het droog en de minima liggen rond het vriespunt. Overdag vooral in het zuidoosten nog motregen of natte sneeuw. Dan wordt het maximaal 6 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. VARA. De nacht klinkt anders. Met Roel Koeners. Uit de BBC en je hoort ze met sure to fall in love. De Beatles uit de BBC volume 2. dat is die dubbel CD die afgelopen week uitkwam. En in het kader daarvan hoor je tot zes uur meerdere tracks van dat album van uh, The Four komende uur, laat ik het daar even nog uh, over hebben... krijg je de allernieuwste single van Daido te horen, De muziek uit Overspel, die drama -serie die elke zaterdagavond te zien is... Uh, op Varen TV Nederland 1. Waarin er altijd een paar gouden oude torens zijn. En die hoor je dadelijk uh, helemaal volledig hier in de, de Nachtvinkt Anders. En ook aandacht voor uh, de Filipijnen. De Filipijnen alweer. Ja, maar deze keer uh, de muziek uit de Filipijnen... Daar is een breed palet aan uh, muziek. Uh, maar ik laat je een paar voorbeelden daarvan horen. Van die muziek die ervoor komt, is uit de Filipijnen. En verder aandacht voor uh, een chansonière, Annie Gould. Die op hoogleeftijd afgelopen week is overleden. Ja. Maar eerst even aandacht voor een man die afgelopen avond een optreden gaf in uh, Tivoli, Utrecht. <tied> Walter Trout, die hoorde hier, Walter Trout. En je hoorde hem hier met Hudson, Het helpen. En eerder gisteravond, dan was het dus inderdaad dinsdagavond... toen heeft hij dat optreden in Utrecht gegeven. Maar vanavond moet hij weer in de bak in Den Haag, het paard van Troje Daar zal hij te zien zijn, Walter Trout. En dit is hem dan, de allernieuwste single voor Dido. Train takes off and we, we all change Dat is de titel daarvan. En dat is de voorloper van een nieuwe LP. Maar die nieuwe LP bevat niet nieuw materiaal. Het gaat om een uh, verzamelalbum. Dat nieuwe album van daardoor. Maar om de aandacht. Naar dat nieuwe album staat er wel een nieuwe track op. En die heb ik je net laten horen. Daido en NYC dus. De nacht ging dans bij de vader op Radio 1. En op Nederland 1 bij de vader. Elke zaterdagavond het uh, dramaspel. O, onder de titel Overspel. Dramaspel Overspel. En in Overspel, als je de serie volgt... daar zijn in elke aflevering één of meerdere liedjes te horen... uit een lang verleden jaren 60, jaren 70. Dit zijn de twee liedjes die in de meest recente aflevering zaten. Day, every other day. day De Rook Chicken Shack en de song met als titel I'd rather go blind is een toeval, zit voor uh, de band. Want, uh, het kwam destijds niet voor een LP. Het was een singeltje die zomaar in één keer werd uitgebracht. Dit I'd rather go blind van Chicken Check. Met daarop de stem, waarvan ik in eerste instantie dacht dat het een, een man was: de stem van Christine Perfect. Die later door het leven ging als Christine McVie. En een van de belangrijke figuren was in Fleetwood Mac. Dat werd door Monday, Monday. De mamma's en de papa's, de compositie van John Phillips. En die twee liedjes die heb je afgelopen zaterdag kunnen horen in een aflevering van Overspel. En Overspel is die psychologische thriller... die elke zaterdagavond te zien is op Nederland 1 bij de Varen. Een andere tv-serie, maar dan bij de Belgen... die ook uh, behoorlijk populair is, dat is De Ridder. En De Ridder wordt op zondagavond uitgezonden. Daar kijken zo'n 1 miljoen Vlamingen naar. Dus uh, dat is behoorlijk veel... Er staat ongeveer gelijk met 2 miljoen Nederlanders. Het gaat in ieder geval over een uh, jonge juriste, roodhaardig. En die moet tal van problemen oplossen. Aan het eind van dat programma is daar deze muziektoren. En die wordt verzorgd door Sela Sou. Die behoort bij een tv-serie. En in dit geval hoorde je de stem van Selassie One Direction. En die tv-serie wordt dus, zoals ik al zei... op zondagavond uitgezonden bij de VRT op het eerste televisienet. De serie The Ridder, One Direction, dus de Selassie Deze jongen komt uit Miami, heeft een plaats gemaakt... samen met Trell Williams. En dan wordt het wel een hit. Chris Cap heet die, Liar, Liar. Three Dog Night, die je hoorde met uh, Liar, Liar, Liar. Dat was een plaat van een uh, producer. Chris Kret noemt hij zich en hij is 19 jaar oud, komt uit Miami en heeft uh, de hulp ingeroepen van uh, uh, Pharrell Williams voor het maken van een, de nummer Liar, Liar. En dat is dan meteen een hit geworden, want Pharrell Williams erbij, dat betekent uh, gegarandeerd een hit. Kijk maar naar de Heer van Dagspunk bijvoorbeeld. Afgelopen week uitgebreid uh, in het nieuws de Filipijnen... vanwege de actie uh, Giro 555 afgelopen maandag. Maar hoe zit het met de muziek op de Filipijnen? Daar zullen ze op dit moment uh, ja, niet zozeer over nadenken, maar ik ben wel eens even in de archieven gedoken. Uh, de Filipijnen die zijn van halverwege de 16e eeuw tot eind 19e eeuw onder Spaanse heerschappij geweest. En dat is ook te horen in de muziek die Spaanse invloeden. Ik laat je een opname horen van een gitarist afkomstig uit Spanje... uit de Filipijnen. Een gitaarvirtuoos wordt hij wel genoemd. Florante Aguilar. Hier is hij met M. Bosca. nis nang natuna Je hoorde de stem van uh, Sylvia La Torre. Sylvia La Torre, die ook wel genoemd wordt de Queen of Kundiman. En je hoorde haar zingen in de taal die genoemd wordt de Tagalog. En dat is een van de talen die gesproken wordt op de Filipijnen. Sylvia La Torre, geboren 4 juni 1933 op uh, de Filipijnen. nog steeds in leven en behoorlijk populair daar. En daaraan hoorde je dan de gitaar Virtuo's, ook afkomstig uit, uit de Filipijnen, Floranta Aguilar met het nummer M. Bosca. De muziek uit de Filipijnen die ik je dus liet horen. Tijd voor weer een track van de CD die vorige week is uitgekomen: The Beatles at the BBC of Volume 2. Beatles, de BBC, en dat was een fragment uit het eerste optreden... wat de Beatles deden voor de BBC, de Light Programme... zoals het dan vroeger heette, het voormalige Radio 2. En die hadden op zaterdagochtend een programma onder de titel Saturday Club... waarin dan tienere muziek werd gedraaid. Ja, ze noemden vroeger popmuziek en daar was dan ook een live, live optreden in... Dat moest ook destijds van de vakbond. Want de vakbond had met de BBC overeengekomen... dat er zoveel procent aan live muziek moest zijn. Dus vandaar dat er ook in dat programma Saturday Club een aantal livebandjes te horen bij er. de Beatles. Die traden januari 1963 op in het programma Saturday Club. En die zongen daar dit nummer, Beautiful Dreamer, een cover... want het stamt al uit 1954, geschreven door Slim Whitman... die het weer gebaseerd heeft op een oud gedicht... wat dan weer uit de 19e eeuw stamt. Maakt het je dan die versie horen van de Beatles meer beetle fragmenten die begin jaren 60 zijn opgenomen bij de BBC. Hoor je nog in deze aflevering van De Nacht. Klinkt anders hier bij De Vader op Radio 1. MUZIEK Vorige week donderdag, toen overleed op 93-jarige leeftijd... chansonnière Annie Gould. Annie Gould die ook wel genoemd werd in Frankrijk. La Reine des Jukebox, de koningin van de jukebox... In 1958 werd ze heel bekend met een vanstalige versie van Only You van de Platters. Maar laat je een ander uh, vrij liedje horen van die Annie Gould. Les Rues Mont Dornay. MUZIEK Mes beaux rêves Sur un petit bateau On voguait loin de moi Au creux D'un caniveau, le trou noir d'un égout a pris la caravelle. Mes rêves de papier sont perdus avec elle. Les rues m'ont donné leur décor, les rues magiques des jeux d'enfants. Sur un arbre isolé Au milieu de la place J'avais creusé son nom Pour y laisser ma trace Mais la sève nouvelle Complice de son départ A effacé du tronc La marque d'un espoir Les rues m'ont donné leur décor Les rues ferventes des mots d'amour Les pavés de ma rue Levés en barricade Sont devenus des remparts voulant me protéger Sur le mur d'à côté le nom Un camarade tombé Tout près de moi Reste à jamais gravé Les rues m'ont donné leur décor Les rues blessées Des jours de guerre Sur les quais de la Seine, la grande rue de Paris Je pense aux vieilles rues, j'attends les rues nouvelles Les rues des jours de joie, les rues des nuits de peine Les rues de l'avenir que nous ferons plus belles Les rues m'ont donné leur décor, les rues, mes amis de... Opname uit de jaren 50, Annie Gould, die je hoorde met Les Rue en vorige week donderdag is ze op 93 jaar leeftijd overleden. De chansonnière die is tot op uh, hoge leeftijd actief gebleven, want uh, drie jaar geleden. 90 jaar oud was ze toen, toen heeft ze nog een uh, optreden gedaan, deze Annie Gould. Uh, 21 november is het vandaag, en het is vandaag precies 13 jaar geleden... dat deze Nederlandse zanger overleed... Het boegbeeld van Q65, Wim Bieler. Q65, Get Off My Life Woman van de LP Revolution... die toen van de band verscheen. De band die destijds vooral bekend was geworden met de hele grote hit... The Alive I Live met er in de stem van Wim Bieler... die vandaag precies 13 jaar geleden overleed op 47-jarige leeftijd. Aretha Franklin nu met het gitaarspel van Doan Elman. and In het covert, dan, dan zit dat wel goed. Ook deze versie, vooral een daar het gitaarspel van uh, Doen Elmen bij horen is Doen Elmen, die uh, gisteren 67 jaar zou zijn geworden... ...waar het niet dat hij in oktober 1971 verongelukt... Uh, ...toen hij op zijn motor uh, aan het rijden was... ...en uh, in botsing kwam met een uh, truck en op een behoorlijk... Uh, mooie wow, manier. Hij werd omhoog geslingerd. En uh, dat had dan het einde van zijn leven. Tot gevolg 29 oktober 1971. Toen kwam hij om het leven. Doen Elmen hier nog eventjes storen op zijn gitaar. Mystify. Weer iemand die niet onder ons is. Hier is de stem van Michael Hutchins.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 Yeah, I will survive Mystify, mystify me Mystify, mystify me Een van de grote successen van de Australische band In Excess. En je hoorde Mystify met de, in de stem van Michael Hutchins, die uh, 37 jaar ouder geworden En morgen, dan is het uh, precies 16 jaar geleden dat zijn lichaam. ...levenloos werd aangetroffen in een hotel in Sydney. Michael Hutchins, 37 jaar geworden. Nog geen plaats tot aan het nieuws met uh, Dorald Megens. En die plaat is afkomstig van een nieuw album, Soldier On. En Soldier On dat staat vol met nieuwe liedjes. Nieuwe liedjes die gezongen worden door uh, de man die afkomstig is uit uh, horen... ...Tim Knol. En van dat Soldier On laat ik je luisteren naar het nummer High Flyer.